Elf uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal.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 Bij rellen vandaag op het Tahrirplein in Cairo is een dode gevallen. Het was een betoger van 23 die in het ziekenhuis bezweek aan de gevolgen van een schotwond. Er zijn meer dan 600 gewonden. Egyptische demonstranten eisten dat het militaire regime de macht overdraagt aan het volk. Veel Egyptenaren vinden dat hervormingen te lang op zich laten wachten sinds de militairen de macht overnamen na de val van Mubarak.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 De giftige stoffen zijn vermoedelijk geloosd door een bedrijf dat insecticide gebruikt om vlooiebanden te maken. Maar het is volgens de burgemeester zaak van de politie om dat verder uit te zoeken. Er is aangifte gedaan. Het Amerikaanse leger stopt met het gebruik van het antimalariamiddel mefloquine... dat in Nederland in de handel is onder de naam lariam. Het werd ruim 30 jaar geleden ontwikkeld als een synthetisch alternatief voor kinine. Slikken van het middel kan leiden tot hallucinaties... en mensen die last hebben van epilepsie, depressies of psychose... mogen het antimalariamiddel helemaal niet gebruiken.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 In Kunduz heeft de eerste lichting officieren van justitie met succes een cursus afgerond die door Nederlanders is gegeven. De cursus van vijf dagen over de rechten en plichten van een officier van justitie is onderdeel van de politietrainingsmissie van Nederland in Afghanistan. De Nederlandse trainers blijven de officieren de komende tijd op hun werkplek helpen en adviseren.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 In de Eredivisie Voetbal heeft FC Twente punten verspeeld. Tegen Heracles kwam de ploeg kort naar rust op voorsprong, maar het werd in Almelo in blessuretijd gelijk. Daardoor zakt Twente naar de derde plaats op de ranglijst. PSV klom naar de tweede plaats door met 3-1 te winnen van de Graafschap. Ajax verspeelde in de laatste vijf minuten thuis tegen NAC een 2-0 voorsprong. Het gelijkspel leidde tot een fluitconcert van de Ajax-supporters, die met spandoeken en zangkoren lieten weten dat ze in de machtsstrijd bij de club massaal aan de kant van Joachim aan Kruijf staan. Heerenveen RKC eindigde in 1-1 en in Nijmegen won Roda JC met 2-1 van NEC. Het weer. Vannacht is het nevelig en mistig. Op veel plaatsen bedraagt het zicht minder dan 200 meter. Het koelt af tot min 2 graden in het oosten. Morgen maakt het zuiden kans op zon, maar het noorden blijft gevoelig voor mist en laaghangende bewolking. Daar waar de zon doorbreekt wordt het 7 tot 9 graden. De dagen daarna is het grijs en rustig herfstweer. Vooral s middags kans op wat zon en maximaal tussen 8 en 10 graden. Wanneer het bewolkt blijft enkele graden lager. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mich te gaan.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 Om de generaal Rinus Michels te paraphraseren... Ajax is oorlog. Een hele goede avond en welkom bij de zaterdag-editie van Het Oog. Waarin we zo ongeveer de hele wereld gaan behandelen... want we besteden aandacht aan Libië, Spanje en Turkije. De Spanjaarden gaan namelijk naar de stembus morgen... en ze kiezen zo goed als zeker voor de conservatieve Partido Popular kan die partij de problemen van het land waar 40% van de jongeren werkloos is... beter aan dan de tot nu toe regerende socialisten. Saif al-Islam Gaddafi mag hopen dat hij wordt uitgeleverd... aan het internationaal strafhof in Den Haag. Anders vergaat het hem misschien net zo als bijna zijn vader. Vannacht werd de voormalige kroonprins van kolonel Gaddafi... opgepakt in de Libische woestijn. De begrotingsbehandeling van buitenlandse zaken is pas volgende week... maar het thema staat al vast. Moet de viering van 400 jaar Turks-Nederlandse betrekkingen... worden afgelast? Geert Wilders pleitte daarvoor in de Volkskrant vanochtend... en het resultaat is dat de Nederlandse diplomaten boos zijn... en de werkgevers die naar Turkije willen exporteren ook. Onze vraag, hoe lang blijft het kabinet Rutte... dit soort pijnlijke incidenten overleven? En live muziek in het oog. Tien jaar geleden... Had hij als zanger van de Haagse rockgroep Direct hele zwijmelende pubermeisjes achter zich aan? Nu is hij voor zichzelf begonnen. Is zijn muzikale stijl veranderd? U hoort hem straks, Tim Ackerman. Maar eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 19 november. Have you heard that Saif is being caught down in southwestern body? They just heard about in the news, you know. Ja, grote blijdschap in Libië over de arrestatie van Saif al Islam. De invloedrijkste zoon van de vermoorde dictator Gaddafi. Het internationaal strafhof wil hem graag berechten. Hoofdaanklager Ocampo gaat snel naar Libië om dat te bespreken. I'm going to Libya to discuss the issue, how we manage this issue. The, the news is, Saif will face justice. Where and how that it. De Nationale Overgangsraad wil Saif het liefst zelf berechten. En dan hangt er mogelijk de doodstraf boven het hoofd. He is... Een criminal outside the law. En hij be tried in front of de Libyan court... ...by Libyan people and by Libyan justice. Straks meer hierover. Levensgevaarlijke gebreken in een groot aantal zwembaden. Dat blijkt uit onderzoek dat is gedaan na de dood van een baby in Tilburg. Een geluidsbox kwam op het meisje en haar moeder terecht... Volgens inspecteurs zijn veel zwembaden een tijdboom. Dan lijkt het technisch gezien een kleinigheid, een kettinkje wat doorgeroest is. Uh, ik denk dat dat soort voorbeelden eigenlijk voor het oprapen liggen. Maar uh, geleidelijk aan met de ontwikkelingen waar we nu in terechtkomen... zou je kunnen zeggen dat het risico gaat toenemen. Roest is de grote boosdoener. Roestvrij staal blijkt niet bestand tegen de chloor- en urinedampen in zwembaden. Hier is die al gescheurd. En hier is de volgende scheur en een enige aan. Dus je kunt je voorstellen dat het dan heel erg snel naar beneden gaat, bloedling. En het is niet gezegd dat het vanaf nu beter gaat. Heel veel gemeenten staan nu door alle bezuinigingen gigantisch onder druk... en zijn dus ook op dit soort taken waar het kan nog flink aan het bezuinigen. De extreem lage waterstand brengt schippers op de grote rivieren in de problemen. De vaargeul wordt steeds smaller. Ik had van de, van de week dat het bijna misgaand... dat ik bijna een aanvaring had dat ik gewoon rechtvaart. En er komt een zandbak die lost in Haviken waard. Die komt zo het gat uit. Nou, dat ging net goed. Het laagwater kost de schippers ook geld. De schepen kunnen niet te zwaar worden beladen... dus een vracht levert minder op... en er zijn meer schepen nodig om alles te vervoeren. Deze veerbaas kan bijna geen mensen meer overzetten. Als dit zo blijft, dan is dit gewoon een doodstek voor mijn bedrijf. Zeg maar. Als dit niet opgelost gaat worden, dan, als ik dit in de zomermaan heb... dan, ja, dan is dit uh, gewoon catastrofaal. Uh, en zelfs de goed heiligman heeft er last van. Zijn boot kon in dieren niet aanmeren, dus kwam die met de veerpont. Het water is zo extreem laag dat die grote boot niet kon afmeren hier. En uh, de vaargeul is zo smal dat zelfs een lange loopplank was geen oplossing. Ja, en in de sloten dreigt juist het omgekeerde. Ze zorgen voor de waterafvoer en overstromen als ze niet goed worden schoongehouden. De boeren doen dat wel, maar wist u dat u ook uw eigen sloot moet bijhouden? Het belangrijkste is van het snoeien van het overhangende groen is dat het groen houdt zonlicht tegen. En het zonlicht als het bij het water komt zorgt voor meer zuurstof, dus meer voedsel in het water. En daarnaast komt het veel bladval en bladval zorgt voor bagger in het water. In Rotterdam kregen ze vandaag les van iemand van het waterschap. Ik ben ook blij dat we wat instructie hebben gekregen... want ik ben bang dat we anders dan toch de verkeerde takken... of de verkeerde dingen hadden gedaan. We hadden het waarschijnlijk vrolijk in het water laten vallen. Nee, en dat we... nee, nee? nee. nee? Okay. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. Okay. En u hoorde het net uh, in het nieuwsoverzicht. Saif al-Islam is opgepakt. En de vraag is nou, wie gaat hem berechten? Libië wil het graag zelf doen... maar het internationaal strafhof in Den Haag staat ook te popelen. Jurem Sluiter is hoogleraar internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond meneer Sluiter. Goedenavond. Wie kan het het best doen? Libië of het strafhof vindt u? Nou ja, dat is een hele moeilijke vraag. Dat hangt ook van af wat men verstaat onder het best. In Den Haag zal hij ongetwijfeld het beste proces krijgen, het meest eerlijke en kwalitatief meest hoogstaande proces. Alleen het strafhof in Den Haag kan maar uh, zich bezighouden over misdrijven gepleegd na 15 februari 2011. Terwijl in Libië men uh, hem kan berechten ook voor andere feiten daarvoor uh, en ook voor feiten die niet in het statuut van het internationaal strafhof uh, staan. Dus ik denk dat uh, als Libië echt wil, Libië de beste papieren heeft. En kan Libië het strafhof zonder meer passeren? Dat kan als Libië een uh, verzoek doet bij het strafhof tot het niet ontvankelijk verklaren van de zaak... bij het internationaal strafhof. En in Libië al begint met onderzoekshandelingen. Dat is een wat technisch verhaal, maar Libië moet simpelweg laten zien... dat ze eigenlijk gewoon al aan de slag gaan in Libië. En als ze dat doorgeven aan Den Haag, dan moet Den Haag Libië voor laten gaan. Op basis van wat voor recht zou een proces in Libië worden gevoerd? Wat voor wetboeken bestaan daar om de zoon van een voormalig dictator te berechten? Nou, ik neem aan dat het Libische strafrecht nog steeds van toepassing is. Ik ben daar geen specialist in, maar ik heb wel al vanavond vernomen vanuit de berichtgeving dat de doodstraf daar nog een, daarin nog een optie is. En, en dan wordt het wel een, een lastig verhaal. Dat kan natuurlijk betekenen dat het strafhof en ook de internationale gemeenschap gaat proberen om die, die doodstraf te vermijden. En dat kan door Sijf al-Islam naar Den Haag te brengen. Maar ja, aan de andere kant is het strafhoffer er ook niet voor om uh, ervoor te zorgen dat landen de doodstraf niet uh, kunnen opleggen. Uh, dat, uh, dan, dan zouden ze het erg druk krijgen. Dus uh, ik weet niet in hoeverre dat nog een rol gaat spelen. Maar ik kan me voorstellen dat de internationale gemeenschap niet blij is met een doodstraf voor Saif uh, al-Islam. Als u Saif al-Islam was, u zou liever naar Den Haag gaan? Absoluut. En volgens mij heeft hij dat ook wel geprobeerd. Hij was in onderhandeling met uh, Den Haag. En hij zocht natuurlijk naar manieren om direct in Den Haag terecht te komen. Want dan wordt het heel moeilijk om hem nog uh, terug te sturen naar Libië. Zeker, <coughs> zeker als daar de doodstraf een, een optie is. Dat is blijkbaar niet gelukt. Dus hij zit nu in Libië vast. En ik denk dat hij zich uh, ernstige zorgen moet maken als hij in, in, in Libië moet blijven om daar berecht te worden, eventueel met, uh, met een doodstraf uh, in het vooruitzicht. Is er een vorm van compromis mogelijk, bijvoorbeeld, dat uh, het strafhof in Libië afspreken van... Je wordt, hij wordt in Libië berecht, maar dan, dan niet met de doodstraf als gevolg. Is, is, zijn dat soort dingen bekend? Uh, daar uh, kan natuurlijk zeker over onderhandeld worden. Ik denk niet dat het strafhof daar echt over gaat. Maar dat zou meer iets zijn voor de, de internationale gemeenschap. En dan bijvoorbeeld met name de NAVO-landen. Die er natuurlijk ook uh, verantwoordelijk voor zijn dat uh, de situatie in Libië zo is veranderd. Um, dat, is, dat is zeker een mogelijkheid. Waar ook over gesproken kan worden is het uh, naar elkaar berechten. Dus eerst in Libië en dan die doodstraf maar opschorten of niet, helemaal niet uitvoeren. En dan uh, naar Den Haag of eerst in Den Haag en dan naar Libië. Maar ik weet ook niet of dat praktisch nou zo aantrekkelijk is. Want uh, zowel Libië als het strafhof hebben ook nog andere dingen te doen. Dus er moet eigenlijk nu wel een keuze gemaakt worden... waar die het beste berecht kan worden. Ik hey, dank u, professor Sluiter. Graag gedaan. Gisteren verschenen, Anno. Het eerste soloalbum van ex-direct-zanger Tim Akkerman. En in de studio hier Tim Akkerman en gitarist Matthias van Beek. Het eerste nummer heet Non-Zero.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 Everything round the bend Much beautiful words but so unrewarding that we don't even know this is Put all of the value you want Education Fill them, them up with the same information but let me do it how I do it. Another page is turn white and black When it's been read there's no turning back And all we think we've ever learned Has all be written in zero Dan Zero. Het komt van Anno. Gisteren verschenen solo -album, eerste soloalbum van Tim Akkerman. Tim, het is ook de single, hè? Gelijk. Ja, klopt. Stra straks meer van jullie. Jezus. Prachtige muziek. Geert Wilders verklaarde vanochtend in de Volkskrant de Turkse president Gül tot ongewenste vreemdeling. Pijnlijk voor de Nederlandse regering, want Gül is volgend jaar eregast als 400 jaar Nederlands-Turkse betrekkingen worden gevierd. De incidenten tussen de drie regeringspartijen volgen elkaar in hoog tempo op. We gaan het zo bespreken. De kerst zal het minderheidskabinet met gedoogsteun van Geert Wilders nog wel halen. Maar halen ze ook Pasen? Die vraag lijkt ons langzamerhand gerechtvaardigd. Aan de telefoon PvdA-leider Job Cohen. In de studio in Leiden Jit Peters, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Cohen, eerst maar even dat opiniestuk van Wilders... Uh, Vast gelezen al. Heeft u een reactie? Ja, euh, nou ja het is op zichzelf niet verbazingwekkend wat euh, Wilders van Turkije vindt. Uh, maar ik zie het inderdaad vooral ook als opnieuw een, uh, uh, ja, een, een, een, een, een aanval op het regeringsbeleid. Er zijn meer van die hè? De PVV wil ja. een onderzoek naar het terugkeer van de gulden en de weigerambtenaar, De het weigerambtenaar. Samenwerking. Ja, Het volgt elkaar inderdaad in een hoog tempo op. Wat zegt dat over deze gedoogconstructie? Het zijn allemaal stuk voor stuk punten die uh, passen in de gedoogconstructie. Het heeft niets te maken met de afspraken die gemaakt zijn, ze vallen daarbuiten. Maar wat mij daarin opvalt is dat ze allemaal toch uh, uh, ja, uh, uh, uh, linkse of rechtse directe zijn... in de richting van of het kabinet of in de richting van een van de partners die, het, uh, die in het kabinet zitten. Ja, nou neemt uh, premier Rutte dat allemaal erg luchtig op, geloof ik. Die zegt de hele tijd, we leven in Nederland en iedereen heeft de vrijheid van alles te vinden wat hij wil, ook wilders... Ja, het hebben ze, dat hebben ze ook op die manier afgesproken. Ik kan me voorstellen dat hij dat op deze manier opneemt. Hij neemt heel veel luchtig op. Uh, maar ja, ik kan mij toch ook voorstellen dat het CDA daar niet blij mee is... als, als, als er over ontwikkelingssamenwerking wordt gesproken. Uh, ik heb ook gezien dat toen het over de weigerambtenaren ging... hoe dat bij de VVD terechtkwam. Uh, en uh, uh, ook de SGP, uh, ook inmiddels geen onbelangrijke partner meer... die was daar ook niet blij om... En je zit je af te vragen of dit niet ja, op de een of andere manier ertoe zou kunnen leiden. Dat uh, straks een van die partijen zegt van ja, maar dan gaan we zo niet langer door met de PVV. En misschien is dat ook wel, ik weet het niet, wat uh, Wilders beoogt. Het zou zijn bedoeling andere kunnen breken. zijn. Dat anderen breken, niet hij, maar dat anderen breken. Professor Peters, ja, we zijn dat in Nederland eigenlijk niet gewend. Hè? Een gedoogpartij partij die zich steeds tegen de regering keert. Nee, dat is, uh, dat is uniek in onze parlementaire geschiedenis, ja. Wat vindt u daarvan? Um, nou ja, uh, het is zoals uh, de heer Cohen zei... van, uh, ja, zolang het buiten het gedoogakkoord is... kan je de PVV niet uh, beschuldigen van het verbreken van het uh, akkoord. En uh, ja, zolang uh, de, de regering uh, het tolereert... en de partijen het tolereren, gaat het door... Maakt de politiek wel levendig, wel spannend? Zeker, ja. Dat is Wat dat betreft we leven in spannende tijden. Het kan nog spannender worden dan nu... want in het voorjaar moet wellicht weer 4 à 5 miljard extra worden bezuinigd. En uh, Geert Wilders heeft inmiddels... Uh, Job Cohen had het er al even over, over ontwikkelingssamenwerking gezegd. Nou ja, ik ben er wel toe bereid... maar dan moeten wel 4 miljard op ontwikkelingssamenwerking worden gesneden. En daar reageerde staatssecretaris Henk Bleker... Die is van het CDA vanochtend weer op in Breed. Uh, voor het CDA zijn suggesties die ik, die ik lees, onder andere van de heer Wilders... over 4 miljard op, op, op ontwikkelingshulp bezuinigen, uh, nooit niet. Denkt u dat uh, Bleker dit zo hard meent als die het zegt, meneer Cohen? Nou ja, kijk, er is, er is onlangs nog een motie aangenomen... ingediend door het CDA, waarin gezet wordt van ontwikkelingssamenwerking... dat moet op 0,7 procent blijven. Uh, en dat is precies het bedrag waar het nou is. Uh, en en, en uh, vanuit dat perspectief is het heel uh, voor de hand liggend dat, uh, dat Bleker dat zegt. En nou ja, het is ook net wat ik al eerder zei: dit is ook een, een, een, een, een rechtse direct in de richting van het CDA. En dat die daar zich ongemakkelijk bij moeten voelen. Ja, dat kan haast niet anders. M meneer Peters, um, we kennen ook uh, laten we even kijken naar dat voorjaar van 2012. En als die bezuinigingen dan nodig zouden zijn. Als de PVV die niet steunt, wat betekent dat dan staatsrechtelijk? Nou, wanneer eh, bijvoorbeeld ten aanzien van de begroting... Eh, problemen ontstaan omdat de begroting niet meer goedgekeurd wordt... Voor, voor, op sommige paragrafen, dan is er echt een probleem. Hè, vergelijkbaar bij bijvoorbeeld het indienen van een motie van wantrouwen. Dan zou je kunnen zeggen, als men geen overeenstemming daarover bereikt... of een meerderheid eh, achter, eh, achter het kabinetsbeleid eh, krijgt gedurende de begrotingsbehandeling, ja, dan, is het, uh, dan loopt het kabinet gevaar uh, aan het eind te komen. Ik weet dan wel een oplossing in die situatie, meneer Cohen, als u en meneer Pechtold en mevrouw Sap dan gewoon het kabinet weer de helpende hand reiken en zeggen, oké, okay, dan helpen we jullie bij die begroting. Ja, maar dat zou betekenen dat het een begroting is die mede gebaseerd is op het beleid zoals het nu door de regering is uitgezet. En dat is een beleid dat ik uh, in, in, in, in, op hoofdlijnen doodeenvoudig afwijs. Dus daar kan geen sprake van zijn. Maar u kunt dan, want Rutte staat dan een beetje machteloos te spartelen in die situatie... u kunt dan toch uw eisen stellen? U kunt dan zeggen, in elk geval geen bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking... of wel bezuinigingen op de hypotheekrenteaftrek? U staat ja, dan sterk. En, dat, en, en, en daar voegen we dan nog aan toe dat we dan zeggen van het PGB moet worden teruggedraaid... de bezuinigingen op passend onderwijs moeten worden teruggedraaid... de bezuinigingen op de cultuur in de wijze waarop ze nu zitten moeten worden teruggedraaid... het natuurbeleid moet anders worden gedaan... Eh, ontwikkelingssamenwerking. nou zo kunnen we nog een hele tijd doorgaan. Kijk, het hele beleid zoals het nu is uitgezet door deze regering en met dit gedoogakkoord staat haaks op datgene wat ik wil. Dus daar kan helemaal geen sprake van zijn. Dus ja, ik denk dan dat er maar één oplossing is en dat is dat je dan zegt van ja, opnieuw naar de kiezer en dan uh, moet de kiezer maar zeggen van, uh, van, van uh, een uitspraak doen op basis waarvan er een nieuw kabinet gevormd wordt. Ja, dat dachten ze in Italië en Griekenland tot voor kort ook dat je eerst ja, naar de kiezer moest. maar wij zijn niet woest. Italië en Griekenland. Nou, uh, oh, hier is het ook crisis. Ja, wel, maar er is het, het is een ...totaal andere situatie en, en, en, en, en zoals je daar nu tegenaan kijkt, is het precies zoals ik zei, dan kan er geen sprake van zijn. Ja, maar er is toch zoiets als landsbelang, meneer Cohen? Ja, dat is er ook en degene die op dit ogenblik daar in de allereerste plaats voor verantwoordelijk is... ...dat is diegene die nu in het kabinet zitten willens en wezens hebben die voor deze constructie gekozen. Dat is waar, waar het voor staat en ja, daar kan geen sprake van zijn dat de Partij van de Arbeid zich op de een of andere manier daarmee inlaat. Dat kan niet. Meneer Peter, kunt u het zich voorstellen dat de PVV die gedoogsteun intrekt... en dat er dan andere partijen zijn, Job Cohen is nog niet meteen enthousiast geloof ik... maar dat er andere partijen zijn die zeggen... oké, okay, dan helpen wij jullie aan een meerderheid uh, Rutte en Verhagen? Nou, het staatsrecht is op dit gebied uh, uh, ongeschreven en erg flexibel, dus dat weet je niet. Maar tot nu toe is het gebruikelijk, de laatste 40 à 50 jaar, dat wanneer de basis van het kabinet wegvalt, dus een van de partijen die het steunt, je gedogen kennen we niet, maar die het uh, steunt, dat er dan nu verkiezingen plaatsvinden. Het is niet meer gebruikelijk dat de ene partij dan ingewisseld wordt voor de andere partij zonder dat de verkiezingen plaatsvinden. Maar dat staat toch niet echt in de grondwet of zo? Ik kan me herinneren, ja het is van voor mijn tijd, maar ik kan me herinneren dat in de jaren zestig... Ik ...geloof ik drie kabinetten op basis van één verkiezingsuitslag zijn gevormd. Dat komt best wel. Ik niet dat het iets te maken heeft met het staatsrecht. Het is dood eenvoudiger hoe de politiek in elkaar zit. En eh, als politieke partijen zeggen van nou wij willen dat wel doen, dan kan dat. Maar als politieke partijen zeggen van we doen het niet, dan gebeurt het niet. En dat heeft niks met staatsrecht te maken. Professor Peters? <tacht> Nou, kijk, het, uh, je, er zijn parlementaire regels die zich ontwikkeld hebben over wanneer, een kabinet, wanneer de verkiezingen moeten plaatsvinden... Uh, en ook in welke gevallen dat plaatsvindt... waardoor zich zo'n staatsrechtelijke gewoonteregel zich ontwikkelt... dat uh, er niet zonder nieuwe verkiezingen een anders samengesteld kabinet komt. Dat is nu uh, de regel eigenlijk sinds de 60e jaren. Ja, ik ken dat, dat is na de nacht van Schmelz zo ongeveer. Precies. In, maar ja, dat is een gewoonteregel. Ook aan u de vraag, het is crisis... Europa staat aan de afgrond. Je kunt je helemaal geen lange verkiezingscampagnes meer veroorloven in deze tijd. Nou ja, er is één keiharde uh, regel in ieder geval: dat als er een motie van wantrouwen wordt ingediend, he, dat dan het kabinet uh, moet vertrekken. Dat is een van de weinige ijzeren regels in, een parlementaire, uh, in ons parlementaire stelsel. Ook die is uh, anders. Ook wel een beetje aan slijtage onderhevig sinds de kwestie van uh, minister Verdonk. Maar uh, het zou raar zijn als men terugkomt op de regel... dat er nu verkiezingen plaatsvinden als de basis van het kabinet wegvalt. Job Cohen, u noemde daarnet een aantal partijen... die volgens u een beetje zitten te balen van de houding van uh, de heer Wilders. Uh, van, van wie verwacht u eigenlijk dat ze de stekker eruit halen? De SGP, de VVD, het CDA? heel moeilijk om dat, om dat te voorspellen. Uh, ik weet ook niet wat, wat de PVV ook nog verder van plan is. We hebben nou deze vier maatregelen binnen een week gezien. Als er volgende week er weer vier komen, ja, dan wordt het natuurlijk steeds lastiger. Maar ik vind dat op dit ogenblik moeilijk te voorspellen. Wat je wel ziet is dat het inderdaad steeds moeilijker wordt. En dat, nou ja, dat herhangt ook samen met het feit dat de grondslag waar dit kabinet op gebaseerd is, uh, dat is op dit ogenblik staat niet meer midden in het politiek spectrum. Want wat op dit ogenblik midden in het politieke spectrum staat... dat is natuurlijk de euro en Europa. En ja, daar verschillen die partijen, met name ook de gedoogpartij. die staat diametraal tegenover datgene wat de regering wil. En dat ligt aan de basis van alles wat er nu gebeurt. In het, voorjaar van het ook steeds moeilijker. In het voorjaar van 2012 weten we of dit wishful thinking of realiteit wordt. Ik dank jullie beiden. Jit Peters, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam... en Job Cohen en Tim Akkerman... We hebben je gevraagd wie jouw inspiratiebronnen zijn. en uh, welke muziek jij zou uitkiezen voor ons. Waar is je keus op gevallen? Dan McLean. Dan McLean, en waarom? Ja, dat is een van mijn grootste voorbeelden toen ik denk ik al een jaar of zeven was. Ja. Jaren zeventig uh, is hij van? Ja. Voor jouw tijd nog. Het is zwaar voor mijn tijd, ja. Wat is het mooiste nummer? Nou, die ik voor vanavond heb gekozen is Vincent. maar uh, daar zijn dus zulke mooie liedjes. Dan McLean. Starry, Starry Night.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 They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will Don McLean en Vincent. Het gaat over Vincent van Gogh trouwens. En het werd voor ons uitgekozen door Tim Akkerman, die straks nog een keer voor u optreedt. Na Griekenland en Italië lijkt Spanje het volgende slachtoffer te worden... van de Europese schuldencrisis. De rente op Spaanse staatsobligaties staat op dit moment gevaarlijk hoog... en dat komt slecht uit vlak voor de parlementaire verkiezingen van morgen. Daarover ga ik praten straks met Marcel Jansen... econoom aan de Universiteit van Madrid. Maar hier in de studio zit historicus en groot Spanje-kenner Chris van der Heijden. Welkom, Chris. Ja, Je hebt een... Uh, Sterke band met Spanje. Een Spaanse vrouw om te beginnen. Ja. Een huis in Spanje. Spaanse kinderen. Ja. Spaanse kinderen. Spaanse schoolfamilie, Spaanse ja. schoolfamilie. En hoe is het daar allemaal mee? <laughs> nou, nou het, het, het, het gaat wel. Maar nee, ik moet zeggen dat in mijn hele naaste omgeving het wel redelijk is. Behalve met mijn leeftijdsgenoten en boezemvrienden. Die doen vooral, uh, die mopperen vooral. En heel, heel hard. En ook al een hele tijd. En waar mopperen ze over? Nou ja... Ja, eigenlijk. In Spanje wordt al heel lang gemopperd over de, over de sociaaldemocraten, socialisten, dus over Zapatero. Bijvoorbeeld, als ik in Spanje ben in mijn huis, dan gaan we op zondagochtend altijd met, uh, wat is het, met vijf, zes kil, gaan we dan de berg in, dan lopen we naar, naar boven en dan weer naar beneden, nou, dan gaan we naar de kroeg in. En het is stevast, alleen maar gescheld op, op de socialisten. En uh, uh, ik probeer dat altijd een beetje vanuit het Nederlands perspectief wat te relativeren. En dan, uh, dan zeg ik bijvoorbeeld dat ik een, mezelf een, een liberaal daar voel, een linksliberaal. Nou, het woord alleen al is als zo genoeg om vervolgens ongeveer bijna van de berg af de sodemieten. Dan hebben je vrienden geluk, want waarschijnlijk ja. gaan de conservatieven morgen winnen. Nou, niet waarschijnlijk, volgens mij. Er is, is, is, is volgens mij geen enkele twijfel over. Tenzij er een, vannacht een revolutie, eh, conservatieven winnen gewoon, dat is, daar zijn is er geen twijfel over. Denk je dat uh, Mariano Ragoj, de waarschijnlijke nieuwe premier, ja. het beter gaat doen, die economische crisis aanpakken? Nou, ja... Kijk, ik ben, ben historicus, zoals je zei, ik kan heel slecht in de toekomst kijken, maar ik ken wel het land goed en ik ken de structuur goed. Ik geloof, a, dat, er, uh, dat het dermate internationaal is dat uh, de invloed van de nationale regering zeer gering is. En de invloed van de nationale regering in Spanje zal helemaal gering zijn, omdat er gewoon een trein is die rijdt, die je ook niet zomaar kan stoppen. Dus een beetje klinkt een beetje abstract, maar uh, het, het, het, ik, ik, ik heb, kijk, het is ook niet voor niks dat Rajoy uh, eigenlijk niet zegt wat hij gaat doen. hè? Hij heeft nooit gezegd wat hij gaat doen. Niemand weet eigenlijk wat hij gaat doen. Hij heeft zich erg op de vlakte gehouden. Omdat hij dacht van jongens als ik het zeg dan, ja, dan verlies ik misschien wel kiezers. Ik kom automatisch weer op dit thema terug straks. Want vlak voor de uitzending had ik een gesprek met uh, econoom Marcel Jansen. Die in Madrid zit. En ik vroeg ook hem naar de sfeer in het land. Zeer gespannen. Uh, iedereen wacht met enorme spanning af wat de uitkomst van de verkiezing is. Alhoewel eigenlijk iedereen weet dat Draghoi gaat winnen. Maar met name op wat de plannen gaan zijn van de nieuwe regering. We liggen... Uh, er is een enorme spanning op de financiële markten. Men weet dat de regering uh, drastische bezuinigingen moet gaan aankondigen. En iedereen wacht eigenlijk met angst af waar die bezuinigingen gaan vallen. Om de stress nog wat te vergroten is de rente op de Spaanse staatsobligaties de laatste dagen flink opgelopen. Vergroot dat de angst- en paniekstemming? Het verkleint de mausjes. Rajoy moet waarschijnlijk maandag... Uh, meteen duidelijkheid schaffen aan Brussel en aan de financiële markten over zijn plannen. Er moet dus een geloofwaardig plan op tafel komen van hervormingen en bezuinigingen... Uh, zodat Spanje aan zijn verplichtingen uh, te goed komt... en uh, de Spaanse economie in de komende jaren gaat groeien. En we hebben dus hele lage groeivoorspellingen, grote tekorten. Er bestaat enorme onrust en die onrust die moet meteen weggenomen worden. Er, er is absoluut geen ruimte voor uitstel. Wat zijn zijn hervormingsplannen eigenlijk van Rajoy? Hij is nogal vaag uh, geweest de laatste weken. Maar het is duidelijk dat hij uh, meteen werk gaat maken van een arbeidsmarktervorming. Hij vindt de arbeidsmarktervorming die uh, vorig jaar is ingevoerd veel te, veel te zwak. En uh, hij zal waarschijnlijk ook uh, sterk gaan snijden in een aantal... Uh, uh, wat hij noemt overbodige uh, overheidstaken. En daar is hij uh, vaag. Hij geeft niet aan waar hij precies op wil gaan bezuinigen. Hij heeft alleen aangegeven waar hij niet op gaat bezuinigen. En dat zijn de, uh, de pensioenen, voor weduwe, de minimumpensioenen. De rest is alles besprekenbaar, zoals hij zegt. Wat hij wel uitsluit, is dat hij massaal belastingen gaat verhogen. Dus het idee is hervormingen, gekoppeld met austeriteit, zoals het hier noemt, dat zijn bezuinigingen. Hoeveel tijd heeft hij hiervoor nodig? Want de internationale financiële gemeenschap heeft haast. Uh, ja, iedereen heeft haast. Maar het is duidelijk dat, uh, dat een economie met 22% werkloosheid en een overheidstekort van uh, uh, 6% niet uh, van vandaag op morgen de problemen oplost. Wat er dus moet op tafel moet komen is een plan wat geloofwaardig is voor de komende kabinetsperiode is uh, uh, absoluut belangrijk is dat men dus de beloftes nakomt over de uh, tekortreductie. En dat er hervormingen op tafel komen die ook de economen en de financiële markten overtuigen dat Spanje in de toekomst gaat groeien en werkgelegenheid kan creëren. Ja, dat was eerder op de avond de econoom Marcel Jansen vanuit Madrid. Chris van der Heijden hier aan tafel. Uh, Marcel Jansen is het dus met een je eens dat de beloften van Rajoy wat vaag zijn. Maar hij denkt wel dat hij de arbeidsmarkt gaat hervormen. En ja, wat is, wat de is grote dat? De overheid gaat afslanken. Dat? dat klinkt prachtig, ja, Nee, dat is vaag. Arbeidsmarkt hervormen, moet je nagaan wat een gigantisch land dat is... waar zoveel tegenstellingen zijn tussen de regio's alleen al. En dan heb je het over arbeidsmarkt hervormen, Ik bedoel, ja, het, is, het klinkt mooi hoor, hij zal het vast zeggen, maar ik heb geen idee wat hij daarmee bedoelt. Ik ja. heb geleerd dat je dit soort gesprekken altijd persoonlijk moet ja. maken. Mm -hmm. wat, wat zijn jouw eigen. Uh persoonlijke ervaring. Ik bedoel, hoeveel is dat huis in Spanje nog waard? Nou, ik zei, ik, toen ik je naartoe reed, ik, de directeur zette gemeen. mag je dat vragen? nou, Ik vind het eigenlijk niet zo'n leuke vraag, maar ik wil het wel zeggen. Hij nee, zei tegen mij, nee, vraag het maar. Nee, maar ik zal je, zal je een leuk verhaal vertellen. Dat is namelijk wel heel kenmerkend. Ik heb, ik heb ik zitten al heel lang in Spanje ik heb mijn eerste huis daarin gekocht, toen ik 24 jaar oud was. Voor precies 500 euro. Dat geeft dus iets aan. In vijf, dat was 1982 in de zomer. En het laatste huis wat wij, wat wij nu hebben, wat we al tien jaar hebben, hebben wij gekocht. Ik kan het zo precies zeggen. Voor 200.000 euro in de buurt van Madrid. Uh, dat was vijf jaar daarna vijf keer zoveel waard. Echt vijf keer zoveel waard. Dus in 2006 was dat huis op de markt. Dat geeft al aan. Ik kocht dus in 1982 een huis voor 500 euro. Ik kocht een 2000 huis voor 200.000 euro. Dat was dus later een miljoen waard. is nou bij niet meer waard hoor. Echt bij niet. Dat geeft alleen al aan. De waanzin van de markt, begrijp je? Ik kan wel mooi praten over allerlei economische theorieën enzovoort. Maar dat geeft dus aan dat, er, dat het een soort yo is, dat land, die economie. Dus ik heb intussen 2004, toen die markt zo begon te stijgen... 2003, 2004, 2007, toen de crisis begon... hebben talloze mensen, vooral van de leeftijd van mijn, mijn grote kinderen... dus van zeg maar mensen van tussen de 28 en de 35... gelovende in die markt zich in de schulden gestoken. Ja? Uh, uh, en die mensen zitten nu dus met een een huis wat dan zeg maar gekocht ze hebben voor 400.000 euro zoi ergens wat nu nog 200.000 euro is. Wat ze van aan de straatsteen niet kwijt kunnen. Staan minstens 10 miljoen huizen te koop. overal staan huizen te koop. We gaan weer terug naar hun ouders. Echt letterlijk. Dat soort dingen gebeuren want ze ja. Dus ze houden dat huis dan in. En wat de... merk je van die werkloosheid? Merk je merk je dat concreet? Nou, het, het, het, het gekke is die, die wat er, is iets heel ja, dat merk je wel, maar wat het is ook iets heel vreemds, want in diezelfde tijd dat Spanje zo enorm uh, zo'n stijging heeft doorgemaakt... zeg maar begin van de 21ste eeuw... zijn er bijna meer dan 3 miljoen uh, immigranten binnengekomen... Hè, waarvan er heel veel zijn gelegaliseerd. En die zijn op een of andere manier zijn die verdampt. Dat is heel gek. Je ziet het wel een beetje in het dorp. Dus toen, ik, toen wij het huis kochten en gingen verbouwen... was het barsten het van de met name Zuid-Amerikanen... en heel veel Oost-Europeanen. En die zijn er nog wel voor een deel, maar... Waar zijn ze heen dan? Ik, ja... Buiten Madrid zie je gigantische steden verrijzen die een soort, soort spooksteden aan het worden zijn. Waar allerlei mensen. Dus het is, een, het is vooral. Kijk, het is, het is politiek is het allemaal interessant en mooie woorden en zo. Maar er is ook een hele. Ja, het, is, het, het, het, het is schemerig. Het is niet alleen spannend, maar het is ook, ook gek. Ik kan, als ik nog één ding mag zeggen. Bijvoorbeeld, ik zag in de kant van, van Almeria, het is in zuid in, in, in zuid spanje een stuk staan van een man van de Partido Popular. Die dan de hoofd is van het onderzoeksinstituut. En dat stuk heette uh, Neue Orden, Nieuwe Orde. En het stuk had taal, Max. Taal die bij heel veel. Het klinkt goed streng. Ja, nou, meer dan streng. Heel gek. Nee, maar ook heel, heel zweverig. Maar ook heel. Uh, heel. Nee. Een wereld die, die, die uit Noord-Europa verdwenen is, begrijp je? Dus wat ik wil zeggen, is dat, er dus, dat, de, dat de, de, de spanning zo groot is... En de extreme, der, zo, het klonkt ja, de, jaren derf de, derf nou ja, kijk, dat, Ik wil die, nou, niet zo van die vergelijking, maar dat de extremen zijn dat zo groot... Je. de spanning zo enorm, dat ik dus niet weet waar kant kant het op gaat in Spanje. Nu de historicus in je. Hoe ja. is Spanje hierin gekomen? Waarom is het daar zo erg? Nou, ik, ik kan het in drie zinnen zeggen. En dat drie zinnen is eigenlijk vooral dat in Spanje... sinds uh, eigenlijk al heel veel tijd Spanje... Bij Europa heeft willen horen. En dat doordat Franco de de, de, de, de, de, de deksel op de pan heeft gehouden, daarna is het. Uitgespoten werd. Dus onder Felipe González, de jaren 80 en 90, en dat heeft als in de jaren 20e eeuw niet kunnen remmen, is er een soort wet van de overgecompenseerde achterstand opgetreden. Dus alles moest ingehaald worden. Het dus heeft enorm overdreven en heeft veel te veel geïnvesteerd en veel te veel veranderingen doorgevoerd en veel te veel moderniseringen doorgevoerd enzovoort enzovoort. En voor die, ja, die snelheid betaalt men nu volgens mij een hoge prijs. Het is te snel een te welvarend varen land. Te veel te je kan een land, je kan een cultuur, een structuur, een arbeidsmarkt, een economie, enzovoort enzovoort kan je niet veranderen in 30 jaar. Dat lukt niet. Dat, dat, dat bestaat niet. En dan word je dus een soort speelbal van de internationale markt. En dan ben ik weer terug bij het begin. Want dan geloof ik dus ook niet dat Rajoy uh, vanuit zijn nationale uh, regering... Uh, fundamenteel uh, ingrepen kan plegen in deze situatie. Geloof ik niet. En hoe complicerend is het dat Spanje natuurlijk wel een land is... maar eigenlijk ook weer geen land. Want ja, Baskenland en nou, Catalonië en autonome regio's... Hoe moeilijk maakt dat het? Nou, het dat is heel complicerend. Want kijk, wat de socialisten natuurlijk gedaan, de sociaaldemocraten, is voortdurend uh, uh, uh, bruggetjes slaan met de Catalanen en deals maken. En de Partido Popular is al zonder twijfel veel centralistische denken. Die heeft helemaal geen zin in dat, uh, in dat federalistische gedoe. Dus die krijgen dan nog eens een keer, dat, daar ook nog eens een keer overheen. Je, je beschrijft uh, net een teleurgesteld, maar ook gepolariseerd land. Ja. Uh, hoe loopt het af? Kunnen ze dit aan? Nou ja, God, kijk, Spanje, het loopt in die zin, het zal best goed aflopen. Want het land is zo rijk en heeft zoveel mogelijkheden, het is zo groot en heeft zo, zo weinig bevolking. Maar het, het land wat het dacht te worden, namelijk een van de vele moderne West-Europese landen, dat zal het voorlopig nog niet worden, denk ik. Nee. En dan met als uitzondering Bas, Baskeland en uh, Catalonië en Madrid natuurlijk als uitzondering. Maar de rest van het land zal toch een heel lange andere weg ingaan voordat ze weer terugkeren op de plek waar ze nu denken te staan. We keken vooruit op de verkiezing morgen van Mariano Rajoy van de Partido Popular tot premier van Spanje. Dank voor je komst, historicus Chris van der Heiden. En dan krijgen we nog een nummer van Tim Ackerman en dat heet volgens mij Blind. be running but I'm not that fast I may be running behind but not coming last no no, no. I may be losing But I'm better off fighting and I'm maybe falling, but how else can you fly? I'm waiting for the sun to shine Cause I've been looking at the moon. For the longest time, I'm waiting for the sun to shine, shine where I am. I'm running out of options, I'm losing my mind. I'm running in circles for the had a long time. I'm waiting for something But don't know why I... oh. Oh. Oh. Oh. I'm waiting for the sun to shine Cause I've been looking at the moon Waiting for, Waiting for the sun to shine, shine on me, you shine on me, you shine on me. Tom McLean, Vleugje Simon en Gar van Komar... vooral een Vleugje, Tim Akkerman en Matthias van Peek. Blind van het gisteren verschenen album Anno. Kom even aan tafel, Tim. Ik heb een heleboel vragen nog. Je... Hoi, eh, hoi. Goedenavond. Goedenavond. Uh, je bent op je negentiende begonnen als uh, zanger en gitarist bij Direct. Dat, dat was eigenlijk een van de meest uh, ja, succesvolle Nederlandse bands toen, hè? Dat kun je na tien jaar zeker stellen, ja. Ja, op dat moment beseft u dat totaal niet. Maar als je dan op terugkijkt van de dingen die we hebben mogen doen in die jaren... dat is echt heel uniek, ja. Dat is volgens mij ook een van de bands met de meeste uh, zwemmende meisjes, groupies. Uh... Nou ja, de, de, de Beatles-taferelen die we natuurlijk allemaal kennen van het verleden... is toch wel uh, uh, aan de orde geweest, zeker weten. Maar dan wel op ze polderachtige manier natuurlijk. We hebben de, de over de grens niet heel erg het succes gehad wat de Beatles hadden, maar... Uh, De tafereelen van uh, fans die ons naar uh, kwamen, dat ja, zeker. Ja. Voor wie je uh, direct niet kent: even een compilatie. My generation of niet <laughs> Hoe oud waren jullie toen? Ja, je stelt net. Ik was zelf 19 toen het begon. De rest uh, 15 en 17. Je was de oudste. Ja, ja, ja, en uh, ja, dat de, de oudste misschien in leeftijd, maar ik denk uh, dat we met z'n wel echt een linie linie vormde voor waar we in stonden. Ja. Je, je bent in 2009 uitgestapt. Waarom eigenlijk? Nou, om, om een hele andere muziekkeuze te maken. En ook wat je merkt, je ontwikkelt je verder, je muzikale... Want wat had je tegen de muziek die we net hoorden? Nou, je ontgroeit het gewoon. De, de snelheid, uh, moet ik er ook gelijk bij zeggen, je, je, je ontwikkelt ook als band verder. En, uh, en als op een gegeven moment bepaalde smaken uh, niet meer samengaan... Kwam om, om een uh, creatief proces aan te gaan, dan... Uh, ja, hoort wordt dat heel lastig. Dan moet je met veel concessies gaan werken. En welke kant wilde jij op en welke kant wilde de andere op? Ja, wat ik net heb gespeeld. Echt wat, wat kleinere... Intiemer. Uh, Intiemer, inderdaad. Heel puur. En uh, ja, de band, directeur die heeft natuurlijk nu al een tweede album uit. En uh, dat is het geluid waar ze heel graag naartoe wilden. En uh, ook met een rechterrug uh, hebben gestreven. En um, ja, ik denk als ik erop terugkijk vanuit 2009, zeg maar, dat ik die keuze heb gemaakt. Dat, uh, dat voor beide het alleen maar positieve zijn heeft uitgepakt. Is dat niet eng om solo te gaan? Nou, in zekere zin wel. Je weet natuurlijk God, niet wat, uh, wat de toekomst biedt. Maar um, voor mij als persoon en voor het gevoel wat ik uh, toen had... en, en nog steeds draag van um, uh, het kunnen doen en blijven kunnen doen... Wat, wat uniek is en dat is muziek maken... is voor mij altijd uh, vooruitstrevend geweest dat ik dat wilde behouden. Ja. Uh, op je site staat dat je op zoek bent geweest voor deze cd... naar je ware aard als persoon en als muzikant. Heb ja. je die gevonden? Ja. <laughs> wat is je baren uit? Nou, dus dicht bij jezelf blijven. Ah, wat is dan dicht bij jezelf blijven? Maar het is toch uh, uh, op je gevoel afgaan. En, uh, en dan de ene keer is dat linksaf, de andere keer is dat rechtsaf. En uh, voornamelijk je uh, mensen ontmoeten die je uh, uh, dat gevoel kunnen omringen... en uh, kunnen onderbouwen en uh, naar een hoger level kunnen trekken. En dat begint bij jezelf. Je hebt er tamelijk lang over gedaan. Je bent in de zomer van 2010 begonnen met schrijven. Het is nu bijna 2012. Uh, was het toch moeilijk? Nou, moeilijk in de zin van de uh, kwaliteit behouden. Um, je, je, je komt ergens vandaan waar het heel erg gebruikelijk is um, om met snelheid uh, te werk te gaan. Dus inderdaad snel een single uitbrengen of dat soort dingen. En ik wilde eerst gewoon uh, ondervinden van uh, wat echt mijn geluid zou zijn. wat, wat uh, Een kaderstel ook waar ik in wilde blijven. En dat is een zoektocht geweest die uh, denk ik zeker een jaar heeft geduurd inderdaad. Van, nou, dit is, he, wat, wat past bij mij? Uh, hoe, je hoorde net uh, de oudere liedjes waar ik vrij uh, heftig zing. En nu ben ik een stuk rustiger Veel gaan goed. zingen. Veel springen op het podium ook. Ja, ja dus dat, uh, um, ja, dat zijn dingen die, die je allemaal uh, door moet maken. Zeg maar, en voor jezelf moet gaan uh, kijken of wat, wat het beste bij je past. En wat het beste voelt ook om te doen. Wat voor publiek trek je nu? Ik... Ik zou het echt niet weten. Ik ben daar niet mee bezig. Ik, wat ik wel merk, we hebben vorig jaar een theatertour gedaan... met de, de liedjes die nu ook eh, grotendeels de, het album hebben gehaald. En wat daarop afkwam, was zo gemileerd. Het, er is geen leeftijd tegen aan te, te zetten. Of, uh, um, die, voornamelijk muziekliefhebbers. Dat is wel echt wat, wat er gebleken is. Wat ik zelf ook bij overigens ben. Ik ben echt een muziekliefhebber die nog echt een, een album koopt. Of zelfs op vernieuw nog. En dat komt heel veel op af, ja. Spike, de toen gitarist van uh, Direct en nu nog steeds gitarist van Direct... zei in een interview, de, de gemiddelde leeftijd in de zalen waar we komen... is nu eindelijk gelijk aan uh, de leeftijd op het podium. Dus ja, laat jaren twintig, beginnen dertigers zeg maar. I is dat ook een beetje jouw publiek? Nou, ik zeg het heel breed. Waar, waar de, de, de, de, de het meer theater. ouder, gemengd. Dus. Echt heel gemengd. Het ging echt vanaf uh, van 17 jaar tot uh, soms van mensen een jaar of 80 zelfs. En, en het gaat voornamelijk, en dat vind ik het mooiste van muziek, je houdt ervan, je houdt er niet van. Dus ongeacht je leeftijd waar je vandaan komt, dat, uh, dat mag muziek nooit uh, de reden zijn waarom je iets doet. Dus dat vind ik het heerlijk ook aan. Ik zie dat mensen op welke leeftijd dan ook genieten van wat ik maak. Uh, mijn eigen dochter die was ontzettend fan. Dus, uh, was? Ja, die is nu maar ook die, 25. Daarom, die wordt ook ouder. Dus. Uh, heb je afscheid van de tienermeisjes genomen? Nee, dat gaat ook niet op die manier. Het is niet dat je ja, de streep ergens onder zet. Uh, nee, ik heb nog steeds wel contact met, uh, met, met fans van toen... Die, uh, die het hartstikke gunnen en het hartstikke leuk vinden wat je nu doet. Dus dat, uh, dat zal ook uh, zeker niet weggaan, echt niet. Ik wens je ontzettend veel succes Dank met je wel. Uh, Anno en bedankt voor jullie komst. Ja, weet je zoiets dat je mocht komen. Super. Tim Akkerman en Matthias van Beek. Het is 5 voor 12. En dan zegt Van Boekel: mooi geweest, een fluitconcert in de arena voor de eigen ploeg, een balende Frank de Boer, balende spelers van Ajax, maar gejuich bij de NAK-aanhang meegereisd en gejuicht bij de NAK-spelers. Want een bijna onmogelijk... Ja, 2-2 werd het vanavond bij Ajax tegen NAK-Breda in de arena was dat. De supporters uit Brabant juichten erom. Maar ja, verder deden ze een beetje voor spek en bonen mee. Want in de arena ging het eigenlijk maar om twee kampen. Het kamp van Gaal en het kamp Kruif. Journalisten schrijver Auke Kok, goedenavond. Je was in het stadion. Goedenavond, Max. Ja. Welk kamp heeft gewonnen vanavond? Uh, ik denk dat... Kamp uh, Cruijff, want zijn, zijn naam werd veel gescaldeerd en tamelijk uh, massaal eigenlijk. En er riep niemand olé olé ten haven? En, en nog minder iemand die riep Louis Louis Vergaal, nee. Uh, dus het was als het uh, publiek het voor het uh, kiezen had, dan werd het Johan Kruijf. Heb je nog uh, hele originele verrassende spandoekteksten gezien? Of hele mooie verrassende liedjes gehoord? Nou... Uh... Eigenlijk tot mijn uh, teleurstelling maar één uh, spandoek. En dat was uh, Wij staan achter Johan. Dus dat is een beetje een, suf, een uh, suffe spreuk eigenlijk. Maar, maar wel helder. En dat, dat was in, uh, in, zeg maar onder, het, onder de hooligans. En die uh, scandeerden uh, scandeerde zijn naam uh, met z'n allen. En dat werd door, door aardige mensen opge opgepakt. En, uh, en verder was het van jo to to to jo to en zo ging dat door. Dus echt hele feelingrijke hele dingen, niet eigenlijk. In welk, maar wel kamp? in welk kamp zit je zelf eigenlijk, Auken? Nou, Max, ik ben journalist, dus ik zit in geen kamp. En ik werk ook niet bij de, bij de Telegraaf, dus ik zit ook niet in het uh, Kruifkamp. En ik wat... uh, sta aan de zeilijn en ik uh, ga baas mee. En wat is je voorspelling voor de ledenraadvergadering morgen? Die moet beslissen of uh, ja, die andere vier commissarissen hun zin krijgen met Van Gaal of, of, of dat Kruif wordt gesteund. Ja, nee, dat wordt inderdaad een hele, een hele spannende vergadering morgen. En ik, uh, nou ja, ik, ik, it, it is, ik durf eigenlijk helemaal niks, helemaal niks over te zeggen. Ik, ik, kan me, ik kan me niet goed voorstellen dat, um, dat de raad van Commissarissen morgen wordt uh, weggestuurd in zijn totaliteit. Het blijft verrassend bij Ajax. Ja, ik, ik denk, eigenlijk zou je zeggen als iedereen met zijn normalig zonder verstand... ...zou handelen dat Karl van Gaal hier gewoon uh, directeur worden ...en zijn zogenaamde vijand Kruijf in de raad van commissarissen zit... ...omdat het eigenlijk over het spel bijna helemaal één tijd is. En die in de dan het Dank je, Auken, voor dit ooggetuigenverslag. Vanuit de arena was het Auken Kok. Morgen zit hier John Jans van Galen. Straks BNN met Huub van der Lubbe, de zanger van de dijk... ...van Bloedend Hart, Bloedend Hart.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 Dit is Radio 1.